Het weer. Vandaag stapelwolken afgewisseld door zon. Geleidelijk ontstaan buien, vooral in het noorden en westen van het land. Daarbij is onweer mogelijk. Het waait de hele dag flink uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen is er redelijk wat zon. Zondag volgt weer regen.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 NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over zeven. De Taliban hebben vannacht een hotel bij Kabul aangevallen. En ze houden op dit moment gasten gegijzeld. Onze correspondent heeft straks het laatste nieuws. We gaan eerst een nieuwe gein. Want daar zitten zo'n 17.000 huishoudens sinds gisteravond zonder stroom. De stroomstoring ontstond toen de bliksem vlakbij twee transformatorhuisjes insloeg. Ik heb contact met woordvoerder van Stedin, de netbeheerder, Lucas Stassen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar is die bliksem ingeslagen, meneer Stassen? Naar nou, een van onze huisjes in Nieuwegein. Ik heb niet de exacte locatie, maar uh, het was uh, een redelijke opdonder. Ja, dat moet wel, hè? want het gaat om 17.000 huishoudens die zonder stroom zitten. Ja, en het is ook niet bij één huisje gebleven. Er zijn meerdere huisjes en uh, kabels getroffen door de bliksem. En daardoor hebben we nu 17.000 klanten geen stroom. En waar zitten die uh, mensen? Zitten ze in het centrum of daarbuiten? Die zitten in, al, in alle delen van Nieuwegein, in Vreeswijk en Jutvaas. En uh, uh, dat is uh, voor een gedeeld industriegebied, maar ook voor een groot gedeelte woonhuizen. En je kunt zeggen dat 70% van Nieuwegein geen stroom heeft op dit moment. En moet ik, dan ook, moet ik dan ook denken aan uh, bijvoorbeeld verzorgingstehuizen? Ja, nou gelukkig hebben die noodstroom. Aha, en okay. het uh, Sint-Antonius ziekenhuis, uh, die hebben een engeltje, want die hebben gewoon uh, stroom nog steeds. Oké. Okay. Uh, wat wordt er gedaan om de storing te verhelpen? Nou, er wordt nu met mannenmacht uh, gewerkt om uh, uh, de, de stroomstoring te verhelpen inderdaad. En dat uh, doen we op die verschillende plekken. Het is dus natuurlijk eerst kijken wat, uh, wat de oorzaak is en waar het precies zit. En uh, daarbij krijgen we hulp van de, de politie en brandweer in Nieuwegein. Ja, maar ik kan me voorstellen dat u dit niet zo 1, 2, 3 voor elkaar heeft als u bliksem zo hard is, heeft ingeslagen. Klopt. Mensen in Nieuwegein moeten helaas ook rekening houden dat het vandaag zeker nog de hele dag gaat duren dat ze geen stroom hebben. Misschien zullen plukjes van Nieuwegein wel uh, stroom krijgen, maar dat zijn hele kleine aantallen. Maar de meeste mensen zullen de hele dag geen stroom hebben. En u kunt ook niet overschakelen tijdelijk op een ander station. Nou, we zetten nu uh, noodstroomaggregaten in. En dat zal dan ook uh, in compartimenten gaan. Dus steeds uh, stukjes uh, zullen misschien stroom krijgen. Maar mensen moeten uh, nadrukkelijk rekening houden dat ze geen stroom hebben de hele dag. Oei, dat kan nogal gevolgen hebben. Wat, wat raadt u mensen aan? Nou ja, dat is uh, uh, toch uh, uh, kijken in de vriezer en uh, uh, ja, of, of er uh, uh, wat te doen valt. Ja. Uh, yeah. Even de Friesen, het is heel Friesen, lastig. Friesen leeg eten, wou je maar zeggen. Ja, misschien. <laughs> dus uh, die, dat gaat opmaken. Ja. Maar ook uh, voor winkels en bedrijven is het natuurlijk ook heel vervelend. Dus uh, uh, we zullen zo goed mogelijk uh, iedereen informeren. We zullen ook, uh, uh, nogmaals, met die noodstroomaggregaten uh, kunnen we heel veel bereiken. Maar dat kost gewoon tijd. Dus uh, mensen moeten de berichtgeving goed in de gaten houden. We twitteren ook. En uh, we gebruiken alle media om uh, iedereen nieuwgein te informeren. Ja, U zegt nog de hele dag. Zou het ook nog in het weekend kunnen zijn? Dat zou kunnen. Uh, er wordt sowieso door ons uh, dat verwachten we dat er doorgewerkt moet worden. Uh -huh. Maar we hopen natuurlijk zo snel mogelijk de grootste stukken van nieuwe uh, op stroom te hebben. Lucas Tassen van uh, Netbeheerder Stedin. Dank u wel. Dank u wel. Dan door naar uh, Afghanistan. De taliban hebben afgelopen nacht een hotel vlak buiten Kabul aangevallen. U heeft er eerder over kunnen horen. Uh, waar ze ook vanochtend nog gasten gegijzeld houden. Dat hotel staat aan de oever van het uh, Meer, Een beroemde plek waar de inwoners van Kabul uh, recreëren in het weekend. Komsprodent Lucas Waagmeester. Lucas, hoe is de situatie op dit moment? Wat is het laatste nieuws? Ja, berichten zijn dat bij het ochtendgloren vanochtend uh, er nog steeds geweervuur klinkt uit de richting van dat hotel. Gisteravond is het bestormd door waarschijnlijk drie mannen met machinegeweren en granaatwerpers. Ze hebben meteen twee bewakers uh, neergeschoten. Zo'n hotel uh, staat inderdaad midden in de natuur. Het is natuurlijk heel lastig te beveiligen. Uh, er zijn in de loop van de nacht behalve Afghaans, leger en politie ook NAVO-troepen uh, aangerukt. Ze hebben al een aantal gijzelaars uh, vrijgekregen. Maar de politie van Kabul zegt vanochtend uh, dat ze heel voorzichtig te werk willen gaan. Omdat er inderdaad nog altijd gasten uh, binnen in dat hotel zijn. En dus ook uh, nog aanvallers die nog in leven in dat hotel zijn. Ze hebben ook bomvesten om. Uh, en onder die gasten uh, zouden ook buitenlanders zitten. Militairen, diplomaten. Ik krijg dat nergens bevestigd. Maar ja, dat Karga uh, dat is inderdaad een populaire plek buiten Kabul... ...wie daar precies gegijzeld worden gehouden op dit moment is niet duidelijk. Oké, okay, en, en de Taliban eisen deze aanval op? Wat, wat, wat, wat willen ze ermee? Waarom doen ze dit? Um, ja, ja, dan kunnen we alleen afgaan op wat ze daar zelf over zeggen. Eigenlijk De Taliban hebben hun woordvoering natuurlijk uh, gewoon klaar, dat hebben ze tegenwoordig altijd. En daarin zeggen ze uh, dat deze plek bekend staat om de wilde feesten die er worden gegeven. Nou... In de ogen van de Taliban is het feest natuurlijk al snel wild. Hè? Als je bedenkt dat in de, in de tijd dat zij de baas waren in Afghanistan, uh, alle muziek behalve religieuze versen verboden was. Dus uh, ja, wij zouden zeggen dat Afghanen daar een beetje een normaal leven proberen te leiden. Het is inderdaad zo'n plek waar vastgekruiden stelletjes heen gaan. Uh, families, een uitje in het weekend. Hè? Je kunt er wandelen, picknicken, bootje varen. Het is een prachtige plek. Uh, ook voor feestjes en diners, inderdaad, altijd al. Uh, Taliban beweren dus dat zij uh, vooral dit hotel hebben gepakt nu... omdat ze informatie hadden dat er ISAF-troepen uh, op dat feest gisteravond waren... en diplomaten, buitenlanders dus. En dat zou het voor hun een aantrekkelijk doelwit hebben gemaakt uh, dit keer. Hm. Komt deze aanval uh, onverwachts lukkig? Ja, het rommelt wel hè, op het moment. Het, het, het, het rommelt altijd wel. Je uh, hoort zeggen dat de oorlog langzaam gaat liggen in Afghanistan. Politici die hebben daar de laatste tijd nog wel eens een handje van... Die moet je echt niet zonder meer geloven. Hè. President Karzai, eh, ook politicus trouwens, die zei gisteravond of gistermiddag nog het omgekeerde. Uh, hij ziet een toename van aanvallen uh, tegen vooral Afghaanse militairen en politie. Er komen iedere dag, zegt Karzai, gemiddeld 20 tot 25 jonge Afghaanse mannen om. In dienst van uh, de nieuwe opgeleide veiligheidstroepen. Uh, hij trekt een best wel con uh, treurige conclusie toch wel. Hè. Hij zegt gisteren gewoon hardop in het parlement. Uh, tien jaar zijn we nu bezig de Taliban te bestrijden. En het is gewoon uh, niet gelukt, zegt hij. Uh, uh, zeker in het zuiden en oosten van Afghanistan. Maar ook vannacht dus weer ja, vlak bij uh, Kabul. Midden tussen de mensen die even willen ontspannen. In het weekend slaan ze toch uh, behoorlijk toe. Hè? Uh, we houden in de loop van deze ochtend wel even in de gaten... hoe dodelijk het werk van de Taliban uh, dit keer uh, weer is geweest. Okay. Correspondent Lucas Waagmeester, misschien tot later deze ochtend. Dank je wel.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 De president in gesprek met minister De Jager, afgelopen nacht in Luxemburg. Later vandaag gaat dat crisisberaad verder. Maar dan in Rome, want daar ontmoet de Duitse bondskanselier Merkel haar collega-regeringsleiders uit Italië, Spanje en Frankrijk. Later vanochtend meer daarover. En zo dadelijk, het was stil gisteravond op de parade. Door het voorspelde noodweer bleven mensen weg, terwijl het eigenlijk best wel meeviel met de regen. Straks meer. Hier is Wijnald met de verkeersinformatie. De A12 van Utrecht naar Den Haag staat het even stil... bij knoopend Oude Rijn, drie kilometer. lag daar een roltapijt op de weg, maar het is opgeruimd. Ja, het, het gebeurt zo af en toe. De weg is inmiddels weer vrij. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ja, dat heb je soms 15 minuten over zeven. De weersvoorspellingen waren niet mals. Gisteravond stortbuien, rukwinden, onweer En dus hield de organisatie van de parade zijn hart vast. In Rotterdam was namelijk de try-out van dit rondtrekkende theaterfestival. Druk was het niet, merkte verslaggever Karin Albers. De try-out van de parade, Revan zakelijk leider.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 Het is te hopen voor de bezoekers en de organisatoren van de paraat dat het wat droger wordt. De ene na de andere partij presenteert deze dagen haar kandidatenlijst voor de verkiezingen in september. We hadden deze week al de ChristenUnie en de PvdA. En vandaag zijn D66 en GroenLinks aan de beurt. Van die laatste partij, GroenLinks, er gisteravond al het bovenste gedeelte van de lijst uit. Namelijk de nummers 1 tot en met 5. Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. En dan valt op, als we kijken naar die nummers 1 tot en met 5, uh, de nummer 2, hè? Bram van Ooyik. Uh, kan je eens ja. wat over hem vertellen? Nou, Het is wel een, het is een oude bekende, hij heeft al eens in de Tweede Kamer gezeten in 1993 en 1994. Daarnaast is hij bij, bij een aantal parlementaire journalisten nog wel bekend, want daarna heeft hij op Buitenlandse Zaken gewerkt uh, als voorlichter. Hij heeft nog in de diplomatieke dienst gezeten. Hij is onze ambassadeur in Benin geweest. Eh, daarnaast is het ook iemand die altijd actief is gebleven voor GroenLinks. Hij heeft veel evaluatierapporten van verkiezingen geschreven. Hij heeft meegewerkt aan het beginselprogramma. Kortom, een, een, een hele ervaren kracht binnen GroenLinks. En ze zoeken natuurlijk een nieuwe... Buitenland specialist na het vertrek van Mariko Peters. Dus logisch dat hij hoog op de lijst komt. Maar ja, gelijk op nummer 2, dat is natuurlijk wel verrassend. En hoe uh, interpreteer jij het feit dat zo'n oud-gediende is aangetrokken door GroenLinks voor uh, de nummer 2? Wat zegt dat eigenlijk? Nou ja, het is wel een keuze voor, voor ervaring natuurlijk. En... Uh, dat zullen ze ook wel nodig hebben. Met, met, met, die, met die paar zetels, zoals het er nu uitziet. Uh, ja, ik heb maar beter hele goede Kamerleden hebben die, die uh, in het debat wat voorstellen dan natuurlijk uh, onervaren krachten. Ja, want iedereen die bij GroenLinks lager dan de vijf staat, moet zich toch een beetje zorgen gaan maken, als je naar de ja, peilingen kijkt. Ja, dat, dat wordt. Uh, goed, bedoel, de campagne moet nog. Echt, de echte campagne moet nog beginnen, dus er kan een hoop veranderen. Nee, maar vanaf, vanaf plek 5 gaan mensen natuurlijk wel. Uh, met enige spanning die verkiezingen tegemoet. Dat is zeker zo. En over Gdibi, op plek 10 toch? Ja, op 10. Ja, op 10. Hè? Zoals die wil op 10. Ja. ja, zoals hij wilde. Nou, ik had het wel grappig gevonden als ze hem op 11 hadden gezet. En ja. Ja. Ja, het, is, het is plek 10 geworden. Ja, voor hem wordt het natuurlijk heel moeilijk. Want uh, kijk, ik bedoel, 5 zetels of tussen de 5 en de 10. Dat zit er echt wel in, maar 10 zetels. Nou, dat wordt wel heel erg moeilijk. Het er is natuurlijk ook een, een, een manier dat hij via voorkeurstemmen gekozen wordt. Heb je ongeveer 16.000 stemmen nodig. Maar goed, hij had er in de, in de verkiezing voor het leiderschap had hij die minder. Maar goed, nu mag heel Nederland meedoen. Ja, wie weet gaat het op die manier nog lukken. Oké, okay, dan naar D66. Ook zij komen vandaag met hun lijst. Maar gisteren werd al bekend dat Vera Bergkamp, bekend van het COC... Eh, als hoogste nieuwkomer staat genoteerd. Weet je ook op welke plek? Nee, dat weet ik niet. Het enige wat ik van het D66 weet is dat uh, de huidige fractie allemaal binnen de top 15 staat. En, uh, nou goed, dat zijn, dat, ze hebben natuurlijk nu tien fractieleden, maar Boris van der Ham uh, die gaat niet door. Dus dat zijn er negen. Dus die top 15 is dus aangevuld met, uh, met zes nieuwkomers. Nou ja, dat is natuurlijk het geluk van een partij te zijn die aan het groeien is. Dan kan je iedereen tevreden houden. Dan kan je alle oude fractieleden een plek beloven uh, die verkiesbaar is. En je kan ook nog eens vernieuwen zonder dat het pijn doet. Ja. En nu hebben we de afgelopen dagen al meer lijsten gezien. Die van uh, CDA met de meeste nieuwkomers. Vond je dat nou verrassend of juist logisch? Nou, eigenlijk heel erg logisch. Als je, als je kijkt naar de, naar de oude lijst, dus de, de lijst van 2010. Nou, dat begon met Jan-Peter Balk. En, en daarachter volgde een compleet kabinet eigenlijk. Ja. En alleen maar ministers en staatssecretarissen... Ja, die gaan nu allemaal niet door. Want daar is tegen gezegd, eh, als je op de lijst wil... dan moet je ook echt voor vier jaar tekenen. Dus die willen allemaal niet. Eh, dus moest er sowieso vernieuwd worden. Ja, en wat er verder aan Kamerleden in de, in de fractie zat van het CDA... Eh, dat waren over het algemeen mensen die in de tijd van de macht waren aangetrokken. Brave mensen vooral aangetrokken om in te stemmen met het kabinet Balkende. En wat er ook nu gebeurt met het CDA, of ze nou in de regering of in de coalitie komen. Ze moeten een fractie hebben die kleur op de wang heeft, die profiel kan maken. Nou ja, dan heb je dus behoefte aan vernieuwing. Of die mensen dat allemaal kunnen waarmaken, dat moet nog maar blijken. Mm. Maar het is wel heel logisch dat daar het meest vernieuwd is. Oké, okay, nou bij de VVD de minste nieuwkomers op de, in de top van de lijst. De PvdA dat is een mix tussen oud en nieuw en er is wat reuring aan het ontstaan, geloof ik, hè, bij degenen die afgevallen zijn. Ja, dat, dat, dat lees ik vanochtend in het AD. Nee, dat dat eh, partijvoorzitter Hans Spekman en eh, partijleider Diederik Samson, die zouden dus eh, respectloos met hen zijn omgegaan. Dat zeggen die mensen zelf. Ja, het enige wat ik over kan zeggen is of, of ze zijn inderdaad slecht behandeld. Eh, en, en Lom behandeld wellicht. En, en wellicht zijn het of en of ook wel, wel slechte verliezers. Maar goed, het is natuurlijk nooit leuk dat als zo'n... Lijst naar buiten komt, mensen openlijk uh, gaan klagen. Want bij het CDA bijvoorbeeld hebben ook een aantal mensen echt wel moeten slikken. Mm -hmm. die echt door wilden en niet op de lijst zijn gekomen. Die hebben gewoon braaf gezegd dat het een goede lijst is. Dus leuk is het niet voor uh, de leiding. Nee, dankjewel Joost. Straks om 11 uur de presentatie van de D66-lijst. En daarna om 1 uur die van GroenLinks. U hoort het allemaal uh, op radio 1. De zomer van 2015 moet de zomer van de Wadden worden. Een grootschalig festival over de veelzijdigheid van de waddencultuur. Inclusief de Duitse en Deense eilanden en kusten. Waddenzomer 2015. Het moet een boeiende reis worden. Het is een initiatief van de Groninger Jan Abrahamse. Die veel over de wadden heeft gepubliceerd. En hij is het project aan het uitwerken met Kees van Twist. Voormalig directeur van het Groninger Museum. En ook oud-voorzitter van het Oerofestival. Jeroen Wielaert spreekt met hem.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 NOS -journaal. Grote stroomstoring in Nieuwegein en Moody's waardeert grote internationale banken af. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Al ruim tien uur zitten zo'n 17.000 huishoudens in Nieuwegein zonder stroom. Tijdens de zware buien die gisteravond over het land trokken... werden twee transformatorhuisjes getroffen door de bliksem. Lucas Tassen van netbeheerder Stedin over waar de gedupeerden zitten in Nieuwegein. Je zit in, in alle delen van Nieuwegein, in Vreeswijk en Jutvaas. En, uh, uh, dat is uh, voor een gedeelte industriegebied, maar ook voor een groot gedeelte woonhuizen. En je kunt zeggen dat 70% van Nieuwegein geen stroom heeft op dit moment. En het uh, Sint-Antoniusziekenhuis, antonius uh, die hebben een engeltje, want die hebben gewoon uh, stroom nog steeds. Monteurs zijn bezig met het inventariseren van de schade. En Steden verwacht dat de problemen pas in de loop van de dag kunnen worden opgelost. Behalve de stroomstoring in Nieuwegein zijn er geen grote problemen gemeld na het onweer van gisteravond.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 Nabijheid van zijn woning de betrokken persoon is gearresteerd. Man gaat zich over nadat agenten een waarschuwingsschot hadden gelost. Jan sport. In Amerika heeft de Miami Heat de NBA-finale gewonnen. ploeg won de vijfde basketbalwedstrijd met 121-106 van Oklahoma City Thunder... ...en kwam daarmee op een beslissende 4-1-voorsprong in de finale-serie. Als de is turned off. De Miami Heat are once again NBA champions. LeBron James captures that elusive title he's so desperately coveted. Ja, sterspeler LeBron James was de grote man bij de Heat. Vorig jaar verloor Miami nog de finale. Een ervaring die er volgens James voor gezorgd heeft... dat hij een betere speler is geworden. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. In het Zuidoosten is het op veel plaatsen helder. Over de noordwestelijke helft van het land trekken ook wolkenvelden en een paar buien...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 Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U heeft het meegekregen waarschijnlijk een grote stroomstoring in Nieuwegein. Komt allemaal door het uh, slechte weer, blikseminslag daar. 17.000 huishoudens zitten zonder stroom. Een uh, verslaggever Paul Sanders is daar inmiddels ook. Paul, uh, vertel waar sta je? Ik sta in het centrum van Nieuwegein, vlak vlakbij het Stadhuis, waar uh, uh, er geen stroom is. Want dat is natuurlijk het eerste dat opvalt als je Nieuwegijn binnenrijdt. Dan zie je dat de stoplichten het niet doen. Uh, je ziet wel dat bijvoorbeeld de informatieborden bij de bushalte het dan weer wel doen. Maar weer een ander geldautomaat doet het weer niet. Ik ben nu bij het stadhuis, waar een grote parkeergarage is en waar ze net de elektronische uh, afsluithekken. Dat zijn van die. Van die schuifhekken, zeg maar die ervoor zorgen dat je, dat je de parkeergarage niet in kan rijden. Die hebben ze net handmatig moeten openstoeven, want er stonden al een aardige file voor de deur. Uh, dat is inmiddels net gelukt. Mensen kunnen naar binnen, kunnen hun auto parkeren en naar hun werk. Maar of daar de computer of uh, alle andere elektronische apparaten het dan doen, dat is nog maar de vraag. En verder gaan mensen uh, ja, rusten naar hun werk, maar het is, uh, uh, het is wat donkerder in het Nieuwegein. Ja, en dat gaat toch wel even duren, oh. begreep ik vanochtend van Stedinpo. Hoe zijn de Nieuwegeiners daaronder? Nou, ik, ik, ik ben er nog maar net, dus ik heb nog maar weinig nieuwe geiners kunnen, kunnen spreken. Maar eh, vooralsnog zie ik mensen gewoon rustig naar hun werk fietsen. Mensen stappen gewoon in de bus, maken zich volgens mij vrij weinig eh, druk. Ik sprak net even heel kort iemand die dat hek bij de parkeergarage aan het open schroeven was. En die eh, stak een sigaretje op, haalde zijn schouders op en dacht, het zal mijn tijd wel duren. Dat zei hij ook letterlijk. Dus uh, ja, vooralsnog geen paniek in Nieuwegein. Ik denk dat het vooral overlast is. Oké, okay, nou, Paul, we houden later van je vanochtend. Uh, tot straks. Dan naar de sport. Tom van het Hek, goeiemorgen. Ja, ook geen paniek hier hoor. Nee, he? Bijna nee, nooit alles bij, bij jou het... eigenlijk. Nou, ja. dat, weet je niet, dat weet je niet. Maar niet op de radio <laughs> okay. in ieder geval. <laughs> hey, eerste halve finalist van het EK is bekend, Portugal. Ja, ja die Ronaldo, zeg. Uh, hoeveel... oh, volgens mij raakte hij vier keer de paal. Ja, dat hij raakt een, een groot aantal keren. De paal net naast, er werd een goal van ze afgekomen. Kurtz waren toch wel echt een klasse beter. Tsjechië uh, verweerde zich maar deed niet meer en hoopte natuurlijk en hoopte maar het verschil was toch echt te groot. Verrassend groot vond ik wel en Portugal uh, ja, wat dat is toch echt een team waar we steeds meer rekening mee moeten gaan houden. Ze zijn echt in dat toernooi gegroeid. Ronaldo voor het eerst op zo'n groot toernooi, natuurlijk op die, in de competitie is al heel lang heel erg goed, maar ook op zo'n toernooi voor zijn land nu echt goed. Mm. En natuurlijk, hij viert zijn doelpunten wat apart. Uh, mensen hebben een beetje hekel aan hem, vinden hem wat, maar dat is echt niet zo belangrijk. Want belangrijk is hoe hij voetbalt en hoe hij in zijn eigen team ervaren wordt. en In zijn eigen team zijn ze dol op hem en dat zou ik ook zijn als hij mee deed. en ja Hij is gewoon heel erg goed, ik vond eigenlijk het mooiste een keer een bal aanname uit de lucht. Op borst, die schoot ja. hij op zijn borst en toen ook de paal, dat vond ik echt hogeschoolvoetbal. schoolvoetbal van de aller, allerhoogste klasse. Maar ook zijn doelpunt, als je ziet waar hij staat op het moment dat hij Nani daar op rechts, of niet Nani niet met andere speler, daar op rechts de bal krijgt en hoe ver hij dan voor zijn man nog eindigt. Lekker ja, kiezelhard die bal erin koopt. Het is toch echt, echt grote klasse. En ja, Portugal, terecht hoor, is dus ook een klein land relatief. Maar goed voetballand. Weer in de halve finale. En Ronaldo, maar vergeet ook de anderen niet. Prachtig team. Oké, okay, en dat hogeschoolvoetbal gaan we dat vanavond zien. Duitsland, Griekenland. Nou, ik vind dat Duitsland in dat opzicht gewoon heel verstandig speelt. Zoals ze dat altijd doen. Ze spelen iets minder frivol, vind ik, dan de laatste twee tot vier jaar. Maar wel heel erg goed. Heel hoog tempo. Lopen veel in de wedstrijd. Maar spelen ook tactisch goed. En Griekenland, ja dat is toch een soort angstploeg voor iedereen. Alleen al door dat toernooi van acht jaar terug natuurlijk. En nu weer dat ze die Russen vanuit het niets hebben uitgeschakeld. Dus iedereen heeft daar toch een beetje angst voor. Dat speelt een beetje mee. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat Duitsland uiteindelijk in de Euroclash, zoals hij ook wel genoemd wordt, mm -hmm. gaat struikelen over Griekenland. Duitsland gaat dat gewoon zonder al te veel frivoliteiten en zonder al te veel speciale inspanning. Gewoon met één of twee goals verschil winnen normaal gesproken. Iedereen rekent een beetje op die Grieken, maar ik hou het toch echt uh, volledig op de Duitsers. Okay. Dan durf ik, uh, mijn tweede euro zet ik op de Duitsers. Ik heb er één binnen op Portugal. Staat genoteerd om. Het wielrennen. Voor de eerste tijden gaan er drie Nederlandse ploegen naar nou, de Tour. Lichten ja. dan met zoveel Nederlanders misschien toch weer een succesje in het verschil. Nou ja, we hebben met het type renners ook wat mee is. En zeker bij deze laatste ploeg van Kanselui met Poels en Hoogerland en Westra, Ruig en nou, in mindere mate van Hummel. Maar die allereerste vier zijn met name toch echt rijders die allemaal op een goede dag mee kunnen gaan. Die ook uh, het, het het lage bergte heel goed aan kunnen en een aantal van hen het hoge bergte ook is een aanvallende ploeg, hebben al prachtige ritten gewonnen in de Giro, in de Ronde van Luxemburg, drie keer in Parijs Nice, kortom Lieve Westra, ja het hoger land natuurlijk altijd, het zijn allemaal mannen die mee kunnen doen, dit is toch altijd een beetje de, de vrijbuiters ploeg, maar dit is inmiddels veel meer die vakantsolei ploeg en met 15 Nederlanders voorlopig in de tour volgende week, ja kunnen we toch iets vaker gaan hopen van er is een ploegje weg en er zit een landgenoot bij, we hebben er ook druk het behoefte aan, maar nou. het lijkt dit jaar wel weer eens uh, wat vaker te kunnen. Ik ben optimistisch richting de toer. Ja. Heerlijk. Tom van het Hek, dankjewel. Ja. wel. Joei. Elf minuten over half acht is het. Luister naar het NOS Radio 1 journaal. De buurlanden India en Pakistan leven al 65 jaar als uh, vijanden naast elkaar, maar de laatste maanden is er wat toenadering. Zo is de lijst met goederen, die mogen worden verhandeld tussen de twee, inmiddels flink uitgebreid. En dat leidt nu voor het eerst tot tastbaar resultaat. Correspondent Lucas Waagmeester de uh, voor voorzichtige stapjes van toenadering bij een enige open grenspost... tussen India en Pakistan, de Atari Wagga borderpost. Ja, zo staat het hier dus elke avond. Hindustan en Pakistan, menigtes schreeuwen elkaar toe. Indiërs aan deze kant, Pakistanen daar, aan de andere kant van het hek... Het is een ceremonie waarbij grenswachten van beide landen elke avond de poort naar het vijandige buurland letterlijk dicht smijten. Vlaggen, marcheren, veel nationalisme. Het is een mooi schouwspel. Je ziet ook een hoop camera's en zonnebrillen. Het is voor de mensen hier ook gewoon een uitje geworden. Hè? De, de, de oude, echt geharde emotie die lijkt er wel een beetje uit weggevloeid. Basic, basically, integrated checkpost is constructed for the international trade between the park and India. Nou, direct naast die grensovergang staat sinds dit voorjaar een gloednieuwe goederenterminal. Nu al, nu nog een uh, grotendeels lege hal. Dit is de manager hier die zegt dat de importcapaciteit met die terminal hier enorm omhoog schiet. I 500 trucks can come and we can handle in a day for the import and 500 trucks for the export. Als die hier straks op volle kracht draait, duizend trucks per dag met van alles aan boord. He, eindelijk is ook de politiek het eens en mag er een beetje gehandeld worden tussen die twee. Different kind of commodities, like gypsum, then clinkers, cement, coil, then dried dates, drive, drive Als ik eventjes helemaal naar de andere kant van die hal loop, Allemaal havens. er zijn dus schuifdeuren die open kunnen en dan kunnen vrachtwagens aanmeren. Wat in de bags? De is Pistache, pistache nootjes. Allemaal al gepelde pistache nootjes. Where do these uh, pistache come from? Pakistan. From Pakistan. From Pakistan over India. <laughs> Na al het marcheren en schreeuwen naar elkaar wordt er nu ook natuurlijk even op een trompet geblazen. En dan worden de vlaggen zoals iedere dag bij zonsondergang gestreken. Een heel grappig moment, net even toch een. Indiase grenswacht en de Pakistaanse grenswacht, die in al dat geweld van het ceremonieel elkaar heel even een hand drukten. Heel veel machtsvertoon, vlaggenvertoon. Maar uiteindelijk beginnen deze twee landen toch heel langzaam, heel voorzichtig met elkaar bevriend te raken. They are friends now. Want dat is wat ze altijd zeggen: trade is zo belangrijk voor vrede tussen mensen. Nee, absoluut. Trade is ook een component van de vrede. Ja, handel als bindmiddel tussen volken. Het is ongeveer zo oud als de mensheid zelf. Erkent ook deze Indiaase manager van de nieuwe overslag aan de grens met Pakistan. The, uh, trade, goed trade is uh, symboliseert die relaties, peacefull relaties tussen beide landen. Where are you from? From Pakistan. Afghanistan. Are you from Afghanistan? The kandar, kandar, wat kandar. Chinese kent hij. Ik hij. Hij zegt: ik vind eigenlijk helemaal niks in India. Ik ga liever naar huis. Zijn vrachtwagen komt uit Balochistan, in, uh, uit Quetta in uh, Pakistan. Wat well, ab Muhammad Ramazan. Muhammad Ramazan. Muhammad Ramazan. Oké. Okay. Good to meet you. Nou, toch is het wel mooi hoor, want een Afghaan die op een vrachtwagen uit Pakistan spullen vervoert naar India. Dat is handel in Zuid-Azië en dat is echt op deze schaal echt iets nieuws. Wetenschappers hebben het gewonnen van de overheid. Een artikel over het vogelgriepvirus is toch gepubliceerd. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst uh, verkeersinformatie. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Er staan niet heel veel files. Goeie reis. De Radio 1 Sportzomerbus. Terwijl in Rio de Janeiro over het Milieu wordt vergaderd, gaat Mark Robin Visser gewoon de polder in. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen Lara, ja zeker. De poldering, kijk ze doen natuurlijk in, in Rio ontzettend hun best. Hè? Vandaag is de laatste dag, komen ze met een slotverklaring. Er wordt, is al drie dagen vergaderd met de beste bedoelingen en ik heb het eens even nagekeken. Er zijn daar ongeveer 50.000 mensen aan het vergaderen. Vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven... en non-governementele organisaties. 50.000 mensen. Heb ik even zitten uitrekenen hoeveel vliegtuigen daar ongeveer voor nodig zijn. Ongeveer 200. Om die mensen daar allemaal heen te brengen. En ik zit nou te rekenen hoeveel patat wij dan moeten eten... om al die vliegtuigen op afgewerkt frituurvet te kunnen laten vliegen. Het is een beetje een mission impossible, denk ik. Hè? Dat gaat natuurlijk gewoon veel te ver. Um, terwijl ze daar vergaderen in Rio, Lara... ga ik de polder in. Gewoon in Nederland, want hier in ons eind... Eigen kikkerlandje worden al lang allerlei initiatieven uh, in elkaar gezet om uh, het milieu uh, ten dienste te zijn. Ik ga samen met de sportzomerbus meerijden met de Energy Tour plantaardig. Beetje een vreemde combinatie van woorden, Energy Tour plantaardig. Maar goed, het is een bustour, jawel. Door de polder, langs allerlei bedrijven, langs allerlei groene uh, uitvindingen en innovatie. Het is een soort excursie voor ondernemers en mensen die geïnteresseerd zijn in het milieu... Technologie, en ik kan je vertellen, er valt van alles over te zeggen. We gaan vandaag niet doemdenken. We gaan er een goede dag van maken, de schouders te ronden en met de poten in de klei. Allemaal voor het milieu en het beste voor de wereld. Ja, Mark Robin Visser, de polderin met de Sportzomerbus. Dus vandaag. Tot later, Mark Robin. 12 minuten voor acht. Na lang gesteggel stond het artikel over het vogelgiepvirus gisteravond. Dan uh, eindelijk in Science. Maandenlang buitelden wetenschappers en overheden over elkaar heen... over de vraag of het nou wel verantwoord is dat het artikel gepubliceerd wordt. Want ze zijn bang dat informatie in handen valt van bijvoorbeeld bioterroristen. Maar het is wetenschapper Ron Fouché van het Erasmus Medisch Centrum... toch gelukt om het artikel te publiceren. We hebben nu contact met Koos van der Brugge... expert op het gebied van bioveiligheid in de laboratoria. Meneer van der Brugge, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Betekent de publicatie ook het einde van de discussie hierover? Nou, dat, dat denk ik niet. Waarschijnlijk is het zelfs een, een nieuw begin. De discussie was al gaande. Eigenlijk sinds uh, september 2001, de bekende aanslagen in de Verenigde Staten en daarop volgend ook de verspreiding... van zogenaamde anthrax mildvuurbrieven Iets wat overigens gedaan is door een medewerker... van een defensielaboratorium van de VS zelf. Dat vestigde de aandacht op het misbruik maken... van biologische en medische kennis... voor het verspreiden van, van ziektes door terroristen of criminelen. Uh -huh. En dat heeft ertoe geleid hier in Nederland... dat in 2007, nu vijf jaar geleden ongeveer de KNW, de Academie van Wetenschappen... een gedragscode biosecurity, bioveiligheid, heeft opgezet. Die gebruikt wordt door wetenschappers. Het is ook zo dat de onderzoekers in Rotterdam, Fouché en zijn groep... bij de start van hun project, nu alweer enkele jaren geleden... zich ook beroep hebben op deze gedragscode. Dus zeiden dat ze echt rekening mee zouden houden. Uh -huh. Wat nu gebleken is, is dat deze gedragscode vooral een goed werkt als het gaat om bewustmaking... en letten op, uh, uh, voor wetenschappers letten op waar het om moet gaan... en waar ze beducht op kunnen zijn. Maar als er echt discussies en meningsverschillen komen... dan is er eigenlijk niet een instantie of een regulering... waar je een beroep op kunt doen. Is dat in andere landen wel? Uh, de Verenigde Staten heeft in ieder geval... de National Scientific Advisory Board on Biosecurity... Hm. een adviescommissie van wetenschappers... die daar nauw samenwerken met ministeries... Dat is ook het orgaan dat uh, uh, geadviseerd heeft uh, oorspronkelijk om het artikel van Fouché niet uh, te plaatsen. Wat heel uniek was, want het was echt de eerste keer dat uh, zij zo'n advies afgaven. Terwijl er ook wel andere riskante onderzoeken zijn gedaan. Daardoor, door dat advies van de Amerikanen, werd eigenlijk ook de Nederlandse overheid wakker. En gingen alsnog kijken van ja, wat moeten wij hiermee Moet en ja, wat toen bleek is dat er eigenlijk niet echt goede reg reguleringen zijn. Toen hebben ze een beroep gedaan in de Nederlandse overheid... op een exportvergunning waar Fouché een beroep op moest doen... om zijn artikel te publiceren. Mm. Iets heel oneigenlijks. Een, een wetenschappelijk artikel laat de toets aan een commercieel economisch exportvergunningsbeleid. Ik denk ook dat alle partijen daar uiteindelijk erg ongelukkig mee zijn geweest. En momenteel wordt er ook nagedacht door het ministerie... De verschillende ministeries en ook de KNW om te kijken van hoe kunnen we in Nederland, misschien ook in Europa... tot regelingen komen die een herhaling van deze zaak uh, onmogelijk maken. Ja, nou zegt u, um, er zijn eerder ook wel onderzoeken geweest die tot ophef hebben geleid. Waarom um, heeft juist dit onderzoek wereldwijd tot zoveel tegenstellingen geleid? Um, ja, toch uiteindelijk. Het is een soort sneeuwbal die aan het rollen gaat. Het advies van, uh, van die NSABB was... Uh, om het in ieder geval niet te plaatsen met alle details... maar eventueel wijzigingen in aan te brengen... waar de onderzoekers weer uiterst ongelukkig mee waren... en wat uiteindelijk nu ook niet gebeurd is. Mm. Het heeft wel geleid tot discussie, internationaal ook... ook bij de, bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Nederland. Um, ja, het bleek ook dat die NSEBB zelf ook wel wat verdeeld was... Uh, tussen mensen die het vonden dat het wel kon... en anderen die vonden dat het niet kon... Ja, het is op de een of andere reden, en ik geloof dat Fouché zelf ook nog naar het waarom gist, uh, dat hij juist uh, het proefkonijn is geworden, waar, uh, waar deze discussie op is losgebarsten. Okay. Achteraf gezien is het wel goed dat het gebeurd is, want nu zijn er toch een aantal uh, onduidelijkheden in alle publiciteit naar voren gekomen. Ja, en toch vanuit mijn lekenverstand... het is toch niet onredelijk dat overheden nadenken... over de noodzaak te publiceren over organismen of andere goederen... die wereldwijd probleem kunnen veroorzaken. Een gemuteerd griepvirus kan een pandemie veroorzaken. Ja. Dat, is toch, dat is toch ook zorgwekkend om daar zomaar over te publiceren. Uh, dat is ook, denk ik, niet het punt van discussie. In onze gedragscode van de KNW staat ook één uh, artikel dat... Uh, wetenschappers oproept om zich bewust te zijn van het misbruik dat mogelijk van hun publicaties gemaakt kan worden. En wat dat betreft is het ook uh, goed dat er uh, naar gekeken wordt, niet alleen door de wetenschappers zelf, maar ook door veiligheidsexperts, door politici en anderen. punt is nu even dat je dat dan wel op een goede manier moet doen. In Amerika hebben ze met die NSA BB een instantie die daar... Uh, uh, ...goede reguleringen voor heeft. Hoewel nee. je soms nog over de, de inhoud kunt discussiëren... ...maar daar is, dat is het ook inhoud voor. In Nederland ontbreekt zoiets. En ik denk dat daar ook... Uh uh, vooral ook het ongemak van de afgelopen okay. maanden. Dus er moet gewoon in Nederland ook een adviesorgaan komen, zoals dat in Amerika is? Of het precies hetzelfde moet worden, maar er moet in ieder geval meer duidelijkheid en regulering komen, zodat wetenschappers weten waar ze aan toe zijn. Fouché werd nu toch verrast in het eindfase van zijn onderzoek. Koos van der Brugge, expert op het gebied van bioveiligheid in Laboratoria. Dank voor uw analyse, meneer van der Brugge. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Gert Kluuk, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u weet het, een groot deel van Nieuwegein zit zonder stroom na blikseminslag gisteravond. En Nieuwegein is dan ook trending topic op Twitter. Martijn twittert dat hij vandaag liever geen mens uit Nieuwegein tegenkomt. <lacht> Niet gewassen te laat en geen koffie. Pascal zet nu op uh, alternatieve wijze koffie. Op uh, de foto zien we een fluitketel op een campingbrandertje. Wie zijn Pascal en Martijn eigenlijk? Ja, dat weet ja. ik ook niet. Ja, twitteraars. Tienduizenden mensen krijgen de komende jaren s'nachts... meer geluidsoverlast door treinen. De volksstand heeft laten uitzoeken dat vooral omwonenden... van spoorlijnen in het oosten van het land er meer last van krijgen. Zo vreest Borne 80 tot 90 goederen treinen per dag door het dorp. Volgens metingen is er nu al zoveel herrie door de 15 treinen die er nu dagelijks passeren... dat er geen ruimte is voor nog meer treinen binnen de bestaande geluidsnormen. De nieuwe kandidatenlijst zorgt voor onvrede en geroddel bij de PvdA. Kamerlid Metin Tjelik heeft een onverkiesbare plek gekregen, daar baalt hij van... Ze mogen best weten dat ze iemand kapot gemaakt hebben... die keihard heeft gewerkt voor de partij, zegt hij in het Algemeen Dagblad. Een balende collega zegt anoniem dat er geen personeelsbeleid is... en dat partijleider Samson naar drie adviseurs heeft. Diederik, Diederik en Diederik. Ook de Telegraaf heeft beschuldigingen gehoord over vriendjespolitiek... afrekenen en het voortrekken van allochtonen. Een anoniem Kamerlid, misschien dezelfde als dient AD, zegt... dat het bij de partij gaat om de contacten bij het partijbestuur... en niet hoe je als Kamerlid presteert. Dan naar België. Daar kan nog even worden doorgerookt in het café... ondanks het rookverbod door een gat in de wet... ontdekt door de federatie van caféhouders... kunnen uitbaters wel gedagvaard worden, maar niet bestraft. Dat omdat er nu twee wetten naast elkaar bestaan... zegt de federatie op de site van de VRT. De politie heeft geblunderd bij de voetbalrellen vorig jaar naar de wedstrijd Utrecht-Twente. Aan het dossier over de zaak waar het AD over beschikt, blijkt dat de politie onvoldoende was voorbereid. Agenten vreesden voor hun leven terwijl ze een uur moesten wachten op de ME. De politie had vooraf moeten beslissen dat de inzet van ME nodig was. Agenten en beveiligers zeggen onafhankelijk van elkaar dat er tal van aanwijzingen waren dat het gierend uit de hand zou lopen in Utrecht. In de weken na de wedstrijd werden meer dan 70 supporters aangehouden. RTV Noord-Holland denkt de menselijke variant van octopus Paul te hebben gevonden. Was de inkvis die bij het WK van 2010 alle wedstrijden goed voorspelde? De Griek Janis heeft namelijk alle groepswedstrijden goed voorspeld en nu ook al de eerste kwartfinale. Ze gaan verloren, maar Portugal. Portugal winnen. Van de Gart doorgaan. En geeft ook de sterke Ronaldo. Natuurlijk, ze killer. Ze gaan gewoon winnen. Ja, vandaag volgt zijn voorspelling over Griekenland tegen Duitsland. Op de brug bij het turnen het Zonderland-element uitvoeren. Nou, dat kan vanaf volgend jaar. Hebke Zonderland krijgt namelijk zijn eigen element. Dat meldt om op Friesland. Voor wie het wil uitvoeren, Gert, luister mee. Het gaat om een vijf-vierde draai over één arm vanaf één legger... eindigend in een zogenaamde heli. Ja, duidelijk. Succes. Ja. Zullen we maar eens kijken hoe ver je bent, Gert. Um, het is uh, bijna acht uur. zodat ik het journaal naar het laatste nieuws uiteraard. En straks ook maar even weer naar nieuwe gein. Hoe staat het met de bewoners van Nieuwegein. 17.000 huishoudens hebben geen stroom. Wat merken ze daarvan? Dan kunnen ze alles? We hoorden net al eventjes dat koffie zetten, wat moeilijk gaat op dit moment... maar er zijn altijd wel weer alternatieven denkbaar. Straks meer vanuit Nieuwegein. Blijf luisteren.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 Het nieuws van alle kanten. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN Amro. Zodat u niet alleen weet wat er speelt, maar vooral hoe u daar uw voordeel mee kunt doen. Dat is Beleggingsadvies nu. Ga naar abnAMRO.nl slash beleggingsupdate en bekijk de online video over de actualiteit van deze week met onze specialisten van het Expercenter.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 Dit is Radio 1.